En op de A4 richting Amsterdam 9 kilometer tussen Nieuwvennep en Batuverdorp. Dat komt door problemen op de Ringweg van Amsterdam tijdens de spits. Er stonden pechgevallen en er waren ongelukken gebeurd. Zo staat er op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Knop het Watergaasmeer en de Rijn Nog 5 kilometer door dat ongeluk, maar de weg is weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen ochtend en echt tot vijf kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Hilversum nog 2 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open.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 Het Even na vier uur, welkom bij het deel en laatste uur van Zandvoort op zaterdag op CFM. Jo, dat is in de eerste plaats, na het nieuws weer van 4 uur, Shelley Roth. Dat was in die evening. Nou, we schakelen meteen over naar Duintjesveld. Daar is ter plekke bij de voetbalwedstrijd Joop van Es. Ja, spannend is ja, ja. het nog een beetje om Joop. Uh, nou, ja, Zandvoort, dat, uh, dat moet eigenlijk terugvoetballen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, natuurlijk. Want wij willen hier, wie is wij? Zandvoort wil hier gewoon winnen. En dat moet ook kunnen. Maar uh, HFC, dat, uh, dat zet echt de hak in de grond. En die, uh, die sputteren per tegen. Misschien wel eens een beetje te. En dan moet die verdediging van Zandvoort echt oppassen. Dat ze niet eentje even tussendoor schiet. Met, de, met de, die wind in de rug. Die. Uh, die uh, HFC heeft om die bal dan een, een flinke poeier te geven en dan door die verdediging heen breken. Vrij is op voor de HFC, op, uh, een beetje op de helft van het veld. Van uh, is het ook best antwoord. Uh, Nijssenberg Berg gaat eraf, vraagsteken. Ja, Nijssenberg Berg wordt gewisseld. Ik weet niet wie erin komt, maar dat is ook niet zo heel erg belangrijk. In ieder geval wordt Berg uh, gewisseld en mag de vrije bal genomen gaan worden door HFC. Wel ongeveer op de midden, maar op de helft van Zandvoort wordt weggekomen. Nee, niet weggekomen. Mieke die, die, die kan die bal wel raken. En is Ronald Kaleta die die bal kan controleren. Over de zijlijn geschopt door AFC. Zandvoort mag gaan gooien. Aan de linkerkant van het veld, ter hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. Men maakt geen haastouder. Wordt ook weer gewisseld bij HFC. Um, Ja, De tijd is uh, daar is rijp om dus uh, wissels toe te gaan passen. En ook uh, Zandvoort die heeft dat dus gedaan. Um, ja, het spel dus, het ligt nu dus stil, laten we eerlijk zijn. En dat wordt nu... Uh, uh, ja, nu is die wissel gebeurd en mag Zandvoort weer gaan beginnen. Jussen luidt, gaat de bal ingooien. En wie gaat hij dat doen? Wie Armenio. tikt terug, luidt weer naar voren toe. En uh, daar is Maurice Mol, die kan die bal controleren en meegeven daar. Uh, <coughs> Goeie bal, goede voorzet. Jammer, dat is op dit niet mag maar. Want het is dan blijft als deze bal bezit. Hoe ben je ook? die bal voor. Maar is uh, mol, ha, staat hij vrij? Hij uh, ja. nee, uh, staat wel vrij, maar hij staat ook buiten spel. Er werd voorgevlaagd en voor gefloten. Dus uh, de bal uh, is voor haar twee. En uh, ja, 80 uh, ze minuut niet spelen. Dus Salve mag nu wel toch een beetje een haast gaan maken. Om uh, uh, toch nog drie punten te pakken te krijgen. Want het, is, het zou geslordig zijn als het maar één punt wordt. Maar dat merken we wel van tien minuten. Als de zijn zitten voor de laatste keer gevloot. heeft. graag doe het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Nou, we gaan natuurlijk uh, tegen het einde van de, de tweede helft... weer terugschakelen naar Joop van Es. Want 2-2 uh, ja, uh, ja, dat belooft nog even de ja. spannende tien minuten te worden. Want ja, dat leek, ze leken echt duidelijk over, op weg naar een overwinning. Maar goed, over uh, tien minuten schakelen we weer met Joop van Es. Half vijf het vaste item zoals er is het dieren van de week. En die luistert deze week naar de naam Dushi. Het gedicht van de week, ja, waar kan het anders over gaan dan over windmolens. Dus ik ben zo vrij het gedicht van Astrid de Wolf uh, ten gehore te brengen... want het staat helemaal in het teken van de windmolens... en het verzet tegen de windmolens, dat om kwart voor vijf. En verder wat nog ter tafel komt, zullen we ook un, uh, zeker niet nalaten u te melden. En natuurlijk muziek, uh, dus genoeg ja. reden om de komende uur... ook te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ik heb er niks meer aan toe te voegen, alleen dat dit YouTube is. SV Zomvoort die ook heeft, hè? De License to Kill. Wat zit er nog een overwinning in uh, voor SV Zomvoort, Job? Dat zit er altijd in, Rob. Totdat tot, uh, het laatste vijf jaar is geweest, uiteraard. Zo is, is het. probeert echt met, met man en macht om aan te vallen. En om alsnog die, uh, die winnende dood te uh, forceren. Dat uh, lukt voor ons nog niet. En uh, ja, HFC, dat, uh, als die bal bezit, hebben ze geen haast. De, de, de, voor hun ...denk ik, 2-2 een, een goede uitslag. Zandvoort daar tegen, ja, dat wil toch weer naar die tweede klasse toe. En als je dan meteen al begint met puntverliezen, in de allereerste wedstrijd van het seizoen... ...ja, dat is een jammer. Het spel ligt nu stil voor een bestuurbehandeling van de AFC. En ik heb geen idee hoeveel tijd de scheidsretter gaat bijtrekken. Het is wel een paar keer een wissel geweest. Het is altijd een halve minuut. En uh, nu een besuren dan, ja, je weet het niet. Maar soms uh, kan dat zomaar een paar minuten zijn dat, uh, dat die scheidsrechter uh, even niet vergeet om seconden te kijken. In ieder geval staat over 15 seconden staat de, de, de klok op uh, 90 minuten, de klok hier uh, bij het veld. En uh, ja, uh, het probeert het. Het probeert in ieder geval. Het, het is een beetje pech, dat hier en daar. Uh, Maurice Molde was net heel dichtbij de midden maar die kon net niet zijn been ver genoeg uitschuiven om die bal alsnog achter de keeper te krijgen. Maar goed, dan gaat het snel weer beginnen. Daar komt de bal, ver, heel ver weg. Maar hij heeft natuurlijk ook de wind in de, de rug, de keeper van AC AFC. En dat is gewoon Zandvoort het open nemen. Werk kant, naar uh, ik heb geen idee wie het is. Ik kan het niet zien. En daar gaat disco van Sampo. Die is ook gebeurd. al. Oké. Okay. Aan de rechterkant, aan de linkerkant van het veld. Niet terug. Dat werd gefloten. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben de scheidsrechter echt niet tegen. Absoluut de Dibieuze beslissingen gaan de kant van Zandvoort op. En ik wil niet zeggen dat het correct is, natuurlijk. Maar het is wel prettig om het mee te kunnen maken. Daar gaat bijna Max de tenminste in. Die kan gelukkig nog een spinketje te trekken die bal binnenhouden. En terugspelen naar Joris Schmid. Die de bal nu naar de linkerkant speelt. Naar Paul van de naar de rechterkant moet ik zeggen. Van de Oord. Probeer ik weer naar voren te spelen, dat lukt er niet. En de bal gaat over de zijlijn. Ja. De hoogte van 16 meter gebied van de AC is dus helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, het spel wordt nu stilgelegd. Ik weet niet waarom, geen idee. Ik, uh, er is ook nog volgens mij geen eindsignaal geweest van de scheizetter. Maar uh, Oase maakt gewoon geen haast om die bal te pakken. Het is over de achterlijn gegaan. De keeper die mag er die bal gaan nemen vanaf de 5 meter line. En dat uh, gaat nu eindelijk in de zoekkel Want je gaat de vluren. De man had een wandelkaart gekregen, denk ik. En die ging uh, wandelend naar die bal toe. Goed, de bal is niet klaar. En dan mag hij het gaan nemen. Ik ben benieuwd wat die scheizetter doet. Want het is nu al, een uh, denk, anderhalf minuut in de tijd. Kan soms dan nog die... Forceren. In ieder geval uh, is nu de man de bal kwijt, wordt weer naar voren gespeeld. Zandvoort kan nog steeds niet in de balbezit komen. Maar nee, AFC nee. nou, heeft daaraan tegen die bal wel. En dan gaat nu de, de twee mannen passeren. Wordt hem ingesneden? Nee, kan er niet bij komen. Samvoert is in balbezit. Ja, gewoon, en nu in plaats van breed te liggen, moet die bal naar voren toe heren. daar is dat goal. En niet aan die zijkant. Max Aardewerk weer. Toch naar voren toe, eindelijk. Maurice Mol. Maurice Mou wordt dan neergetrokken. En die geeft daar en vrij die... Ja, Dat is wel aardig van die kijken. Mol krijgt een, uh, een, ja, een vrije schop. Je, uh, heeft die, uh, hij heeft die versierd eigenlijk. Dus, laten we eerlijk zijn, het was het niet echt. Maar hij laat zich vallen en uh, doet dat nogal theatraal. En de zetten die tijdens daar met beide ogen open in. En de Santebach een meter of wat voor de 16 meter lijn die bal gaan nemen. Ik ben benieuwd wie dat gaat doen. Ja. Uh, vroeger hadden we dan uh, Peter vroeger niet vorig jaar hadden we Peter Kopen. die is er nu niet bij. Die dat er erg goed kon. Uh, even kijken, wie staat er nu achter die bal? Dat durf ik niet te zeggen. Gaat die bal komen? Er wordt afgekist via een hoop van uh, de muur. Uit de muur. Het eerste wat je leert, voorover, achterover. Uh, toch? Nee, blijkbaar niet. Het gaat over de muur heen. De bal is over de achterlijn gegaan. En nog steeds wordt er gespeeld. Uh, de scheidsrechter heeft nog steeds niet gefloten voor het einde van de wedstrijd. En ja, dat wordt nu toch wel echt... Uh, ja, dat kan niet lang, echt niet lang duren. Dat, uh, dat, dat moet het moet gewoon afgelopen zijn. Zandvoort gaat hier in ieder geval naar een 2-0 voorsprong. Een terechte voorsprong gaat naar een gelijkspel. Uh, dat is helemaal de verdienste van AFC geweest. Twee mooie aanvallen, twee fouten van de Zandvoortse verdediging. En uh, Kieperjord-Smit nog twee keer de bal gaan vissen. Dan gaat die bal nog een keertje komen richting Smit. Nee, Santos kan hem overnemen. En ja, er wordt nog steeds hier gefloten. Uh, dat bedoel ik dus, wat ik net zei. Van het, je weet nooit wat de scheidsrechter erbij gaat trekken voor de... Uh, ja, ...zure behandeling, eh, voor wissels en dat soort zaken. Soms mag mag in ieder geval die bal gaan gooien. Ga nou een tempo draaien, kom op Paul. Paul van de oort, naar... Max Aardenberg, terug naar Van Oord. de Oord, ver, het doel is. Ver, zelfs kan erbij komen Nee, kan er niet bij komen Ontzettend jammer. Er was wel uh, uh, weinig mensen. Dat is ook nodig in dat doelgebied. Want als iedereen daar gaat staan, dan ja, er is er steeds weinig ruimte natuurlijk. Om die bal alsnog eens toch in de doel te krijgen. En weer wordt die bal weggewerkt daar door HG. Uh, met alle man en uh, macht gaan ze die bal ja, proberen later. weg te krijgen. En ja. daar is het einde van deze wedstrijd. het ja, verlies. Echt verlies in deze... De eerste wedstrijd van het seizoen, twee punten, was niet nodig geweest. Als je 2-0 staat moet de deur achterin in ieder geval dicht. Dat is niet gebeurd. 2-2 is de eindstand. Nou ja, we gaan beginnen met de volgende wedstrijd. Die volgende wedstrijd is uit in ieder geval van Zandvoort. En dan zal, ik, dan zal ik er niet bij zijn. Maar uh, er is werk aan de wedstrijd van Zandvoort. Dat is een al wat zeker is. Zeker, dankjewel Joop. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. 2-2, dus de eindstand van de wedstrijd van vandaag. SP Standvoort tegen de koninklijke HFC. En hier is Listen B en Save Me. voorbereiden op de zaterdagavond, stappersavond. Deze dingen single van uh, Listen hoor, de Save Me. Nou, zo meteen het dier van de week. Maar eerst gaan we toch nog een keertje draaien, Albert Young. Ik zag je al kijken net in de playlist, want daar verschijnt hij weer. Hier is Billy Joel en de Pianoman.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 Lekker of niet. de single van Billy Joel, de Piano Man. Dan is drie minuten overal vijf geworden. Tijd voor het dier van de week op Ja, en die uh, luistert naar de naam Dushi. En Dushi is een vriendelijke meid van bijna vier jaar oud... die op zoek is naar mensen die haar nog het een en het ander willen leren. Ze heeft een zacht karakter, maar ze heeft wel de tijd nodig... om een band op te bouwen met iemand. Dushi wil soms nog wel eens trekken aan de lijn met wandelen... Maar hier is nog zeker wat aan te doen. Ze is op zoek namelijk naar een huis zonder katten. Ze kan alleen thuis zijn, maar in een nieuwe omgeving moet dit worden opgebouwd. Kinderen zijn voor Douchy absoluut geen probleem. Ze vinden het leuk om aan de fiets te lopen en te zwemmen. Bent u de sportieve baas die ze zoekt? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Douchy verblijft momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888 Of kijk ook even op internet www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Douchy verdient een thuis. En dat was weer het dier van de week. En alle dieren in het Kennemendierenthuis die verlangen naar een nieuw huis. Zwoene zomeravond Verschrikkelijk cliché Je keek naar mij en vroeg me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 Jorde, let the music play. Nou, het is uh, kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag. Het gedicht van Astrid de Wolf. Wat is dat in Zandvoort allemaal? Elke zes uur een ander op de paal. Waarvoor? Vraagt u zich misschien nog af. Zitten ze daar in dat ding voor straf? Wel, nee... Die windmolens, die willen ze kwijt. Daarover is langs de kust heel veel strijd. Kamp, minister Kamp, ja, die. Die wil dat ze daar blijven. Liefst dichterbij, dat doen hen verstijven. Waar, waar blijft het uitzicht over die Weidse Zee? Windmolens zo dicht bij de kust, wat moeten wij ermee? Zet ze bij IJmuiden ver, uit het zicht... Daarmee, daarmee wordt een goede daad verricht. Hou de horizon open van bladplaatsen open. Dat is waar de paalzitters op hopen. Die rode lichtjes s'nachts aan de horizon... zij verpesten het zicht op de ondergaande zon. Mocht u zich naar Zandvoort begeven... groet de paalzitters dan nog even. Ze zitten daar om u vrij uitzicht te gunnen. Kamp... Ministerkamp, kom op, dat moet toch kunnen. Het mooie gedicht van de dag van Astrid: Verzet windmolens. En uh, CFM staat daar natuurlijk helemaal achter. Ja, tot morgenavond, zeven uh, uur gaat het door. Dan gaat de uh, huigmolenaar de laatste zeven uur zitten op de paal. En dan komt hij er uiteindelijk vanaf. Als het vol dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt dagen, duurt te duren. Als het vol dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten.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 Kostelien gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, dan golf dat voelt. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duur te duren. Als het golf, dan golf. De kelder van de kroeg, waar de vader... Van de dijk en als het golft, dan golft het goed. Zie, ja, wat wij zeggen. En kan niet gek genoeg gaan? Zelfs mijn gedicht wordt gefilmd. Echt waar? Ja, ja. Geweldig. Je staat op tv. Je staat op tv. Het gedicht nu ook op tv te zien. Ja, zfm niet alleen op de radio, maar ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en in het oranje zeker, hè? Ja, verzet windmolens. Heel goed. Nou, als die windmolens er komen, dan wordt Somford een beetje een ghost town. Daar hebben we helemaal geen zin in. Is a ghost town Lekker uh, gezellig uh, in de studio aanwezig. En die zegt, uh, waar ga je heen uh, op vakantie? Ik zeg, naar Turkije. Oh, effe een lekker uh, biertje doen. Ja, snap je hem of niet? Ik snap hem. Oké, okay. dat is goed. <laughs> <laughs> ja, jongen, de uh, Coast Town van uh, Adam Lamberts. Nou, dat worden we niet. Nee, nee, nee. nee, nee, he. nee he. Dus mochten we er nog geen handtekening zijn. Wat gaat heen? er gebeuren morgenavond? Vertel nog even wat er uh, morgenavond allemaal gaat ja, gebeuren. Ja, morgenavond. Uh, de, de, laatste, uh, de, de, de, de laatsten zullen de eersten zijn. Huig Molenaar heeft uh, inderdaad vorige week uh, de aanzet gegeven... tot uh, de, de paalzitmarathon. En zal deze ook afsluiten. Hij zal morgen vanaf 12 uur tot half zeven... Uh, uh, plaatsnemen op de paal als laatste paalzitter... En uh, ik zou u bij deze willen oproepen om allemaal massaal naar het strand te gaan... Uh, rond de klok van half zeven. Om uh, Huig, die dit initiatief heeft genomen van het Verzet Windmolensactie... Uh, om die daar uh, dan uh, ja, te begroeten uh, als hij weer veilig uh, met zijn beide benen op het strand staat. En daarna is er natuurlijk een groot feest in Ahoy... En, uh, onder, uh, waar een dj is geregeld. Oh Jeroen, vertel. En de, de hapjes en <laughs> drankjes zijn weliswaar voor eigen rekening, heel begrijpelijk. Maar goed, eh, ik zou zeggen, schroom niet. Ga morgen om uh, kwart over zes richting, of tenminste, naar het strand... tussen uh, uh, Talassa en Ahoy. Naar de paal om uh, huigmolenaar uh, ja, te verwelkomen op het strand. Het lijkt wel Sinterklaas als die aankomt, hè. Die was het trouwens vorige week ja, ook, hè? op woensdag, ja, geloof ja, die ik. die was ja. er ook even. Alle, alle kindertjes helemaal van slag af. Maar goed, Sinterklaas heeft zelfs ook acte de présence gegeven... en heeft uiteraard ook zijn handtekening gezet... voor deze geweldige actie van Verzet de Windmolen. En heb je gezien dat onze dolly op schoot heeft gezeten bij Sinterklaas? Ja, die laatste kans niet voorbij gaan, hoor. Nee, dat dacht ik ook. Dat is onze dolly niet te gek voor, hoor. Zeker niet. Het zit erop voor ons. zit erop. Morgen hebben we non-stop. Nog stop. Andor is nog op vakantie. Klopt. Dus lekker uh, rustig zondagmiddagje. Ja, zo is het. En wat gaan wij doen dan? Uh, geen idee. Komen we ja. wel uit. Komen we wel uit. We verzinnen en dan uh, wel uit. volgende week heel veel plezier uh, met Willem uh, samen. Ja, komt goed. Maar we gaan jou om kwart over vier wel even bellen voor ja, een Ja, dan, dan moet ik inmiddels uh, gearriveerd zijn. Of uh, het vliegtuig en, moet een uh, uh, flieke vertraging oplopen. Ja, in maar. Turkije is dan kwart over vijf. Dat ik, ja. even, nee, dat ik dat nee, niet volks. vergeet. Ops. Maar goed, uh, volgende week uh, luisteraars uh, en kijkers. Willem achter de knoppen. En uh, Willem regelt de muziek. Dus het zal weer een bruisen de uitzending worden. En uiteraard de redactie mag ik uh, weer voor u gaan regelen. Dus uh, verzuim het niet. Volgend weekend gewoon luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Dan wel Zandvoort op zondag. Ja, dan ben ik er effers uh, twee weken niet. Ben je er effers twee weken niet. Maar als jij terugkomt, ga ik weg, hoor. Oh, ja? Het, nee, ja nee, nee. nee, nee, nee, nee nog doe week, nog een week samen. Doe nog één weekendje samen en dan ga ik op vakantie. Hoe lang ga jij? Een maandje. Een paandje. Ja, dus, ja. Ja, dus, doe bij. maar gewoon. Ooit doe het maar. Het voorbij. Zo is het. Dank voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. doei. doei, doei, doei, doei tot volgende doei. week.